Met het NOS de coalitiepartijen houden morgenochtend een ingelast overleg over Oekraïne. Aanleiding is een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. Een nipte meerderheid is tegen het Europese plan om 800 miljard euro uit te geven... om de defensie in Europa op te schroeven. Het gaat dan vooral over de manier waarop een deel van het plan betaald moet worden... waarbij landen gemeenschappelijk schulden aangaan en de begrotingsregels worden versoepeld. Ook de regeringspartijen PVV, NSC en BBB stemden voor die motie en vinden nog altijd dat die uitgevoerd moet worden. Premier Schoof stemde vorige week in Brussel al in met dat Europese voorstel. Door de motie krijgt hij minder bewegingsruimte. De Russische president Poetin heeft Koersk bezocht. Het was zijn eerste bezoek aan de Russische regio sinds de Oekraïense aanvallen. Volgens de chefstaf van het Russische leger zijn de Oekraïense troepen nu omsingeld. Of dat klopt is niet vastgesteld. Oekraïne begon in oktober een offensief in Koersk en veroverde daar in korte tijd een groot gebied. De afgelopen week heeft Rusland bijna de helft weer heroverd. Poetin zei dat krijgsgevangenen als terroristen zullen worden behandeld. In Gaza zijn de afgelopen 24 uur zeven lichamen geborgen die daar onder het puin lagen. Dat meldt het ministerie van Gezondheid in de door Hamas bestuurde Gazastrook. Het totale aantal geregistreerde doden sinds het begin van de oorlog ligt nu op ruim 48.000. Geschat wordt dat er nog zeker 10.000 doden onder het puin liggen. Britse wetenschappers vrezen dat het daadwerkelijke dodental nog veel hoger zal uitvallen tot meer dan 70.000. En een verdachte die vastzit in de gevangenis in Vught... heeft zijn advocaat aangevallen en geprobeerd te wurgen. Het gebeurde vorige maand toen hij een gesprek met zijn advocaat had... in een spreekkamer. Beveiligers wisten die verdachte al snel te overmeesteren. De advocaat heeft aangifte gedaan. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies kans op een bui. Landinwaarts gaat het licht vriezen. Morgen geregeld zon, ook buien. En dan een graad of zeven.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 Pop Boulevard het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Welkom terug luisteraars bij deze aflevering van de Pop Boulevard. We we net het eerste uur de band hebben besproken, en beluisterd natuurlijk, veel mooie nummers hier geworden. En nu gaan we verder met uh, Armand in de eerste drie kwartier. Of we kijken wel hoe ver we komen. En daarna nog een klein stukje met Joop... Jaap, Jaap Fischer. Ja, um, waarom, waarom... George van Loenhout? Dat is de echte naam van man, hè? Oh, dat wist ik ook niet, nee. nee ja. um, ik weet dat hij uit Eindhoven komt. Nog even stil. Ja, ja klopt. Ja. Hij is in Eindhoven geboren. En hij, is, hij heeft er ook zijn laatste adem uitgeblazen. Hij is net geen 70 geworden. Het is toch wel een Nederlandse protestzanger. Wat denk je dan aan? Denk wel meestal... ...Han Boudewijn de Groot. Klopt, ja. Maar, uh, maar ook helemaal normaal hoor. Als je ja, vooral. Dat, ja, hij is blijft, ook wel ja. de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Mm -hmm. En natuurlijk ben ik te min als grote klassieker. En als je zijn... Ja, uh, ja als je zijn... Zeker zijn best of hoort... ...dan vind ik ze allemaal zowel textueel als muzikaal... ...echt allemaal fantastisch. Uh, ja, ja kwalitatief goed en nog steeds actueel ook, nog steeds draaibaar ja. en de teksten nog steeds actueel ja. en um, het is erg Dylan-achtig bijvoorbeeld Rainy Day Women, dat nummer van Dylan, Dale ja. Stone dat uh, is uh, ja. That, ja. Ja. heel erg uh, ook de sfeer die Armand oproept ja. en uh, bijvoorbeeld uh, Like a Rolling Stone hè? How does it feel being on your own? Ja. Uh, like a Rolling Stone, dat heeft ook de, die sfeer van op, op straat zwerven en God, alles ja. kwijt zijn. Ja, ja. De, dat heerlijke uh, ja. einde, ja. einde, einde zeg maar, alle, alles is, um, moet ik zeggen, um, in de groot gevoel. Dat is <laughs> erg. Dat vagabond gevoel, dat is ja, ook ja, ja. door. Uh, allemaal heel goed vertolkt. Ja, knap. En. Um, Nooit, ik ben benieuwd. Zijn eerste singel is overigens... Uh, was één uh, van hem en ik. Oké, okay, Na ja. een eerste geflopt singeltje heeft hij... Geflopt, uh, ja? Oké. Okay. Ja, daarvoor was een singeltje wat nog geflopt is. Maar uh, in 65. Maar daarna kwam één van hem en ik. En um, in de eerste instantie wordt het ook niet opgemerkt. Nee. Totdat iemand bij Radio Veronica ah, de B-kant... Okay. Ontdekt, dat is Ben ik te min. Ja. Ah. toen is het een beetje gaan lopen. Okay, Gelukkig okay. werd ja. op tijd, want dat okay. zijn. Uh, en over welke uh, periode praten we dan? Ja, zeg, wat, wat we zeggen, wat zijn Hij heeft toch 65, 66, 67. Mm -hmm. Heeft hij wel? Had hij, wel zijn, uh, hij is natuurlijk altijd actief gebleven. Hè? Klopt, ja. Hij is een beetje dus later naar... periode ook. ja. ja. ja, ja. En, maar wat was uh, zijn ze grootste? Ben ik te min? Welke? Dat wel ergens in de jaren 60 zouden we die willen ja, plaatsen. Ja, dat Ben ik te min is denk ik uh, 67, zomer 67. Oh, oké, okay. ja. Nou, wat wil ja. je nou mee, de zomer van 67, ja. <laughs> Ben ik te min. Ja, is die belangrijk uh, geweest voor het uh, Nederlandse muziek? Veel invloed gehad? Ik, ik denk niet dat we, ja, Boudewijn de Groot was natuurlijk ook protestzanger, denk ik. Ik denk dat Boudwijn de Groot, de schuinersweep Lennart Nijg, ja, ja. was natuurlijk heel erg... We hebben, ooit eens Lennart, we hebben die Klopt. ooit eens besproken. Ja. Um, veel meer ook um, de, de, het liefdesleven komt er niet voor. En, maar er zitten ook wel heel veel parallellen. Want het testament is toch ook een soort afscheid uh, uh, van um, zijn jeugd, jeugd. Ja, ja en, zeker het ja. echte leven, het volwassen leven... Ja. is eigenlijk helemaal niks. En dat is, dat is ook een grote uh, rode draad in het werk van Armand. Ja, toch wel. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dus het ja. is dus niet alleen maar protest. Uh, nee, maar het is ook een beetje filosof filosofisch. Uh, okay. Het is ook een ja. blik op, de, op het mens zijn... en op de mens en op oh, de beschaving. Ja. Okay. Yeah. En daarom vind ik nooit... Ik ben benieuwd, een beetje een ingewikkelde tekst of titel... Mm -hmm. Vier hoofdstukjes, ik zal dat niet helemaal gaan opdreunen. Maar nee. het begint stel, zoals: Niet de dood is eerlijk. Begin er maar eens <laughs> mee, maak daar maar eens een tekst van. Volgende ja. compleet: Niet het leven is eerlijk. Volgende complex: Niet de mens is eerlijk. Oh, en het laatste mooi. complex niet seks is eerlijk, dus hij okay. behandelt alle belangrijke thema's yeah, ja, waar ja. hele boekenkasten over vol staan. Yeah. in dit nummer. Yeah. Nou, ga er maar eens aan staan. Of hij hierin slaagt, dat is een tweede. Maar hij doet het toch maar. Hij gaat ja, in ieder geval die uitdaging yeah. aan. Yeah. En um, hij heeft. Um, hij, ik vind dat hij het redelijk accuraat verwoordt. Zoals ik er zelf uh, ook in sta. In uh, okay. zeg maar, het hele levensgevoel. En, dat, uh, en vandaar zeg je ook. Het is nog steeds actueel eigenlijk. Ja, vinden ook ja. veel mensen die hem nog wel volgen. En, uh, hij is natuurlijk niet meer onder ons. Maar de ja. kick, uh, met de kick, de band, de Rotterdamse ja. band. De kick is, heeft zijn, zijn repertoire opnieuw Nieuw Leef ingeblazen. Nog okay. niet zo lang geleden. Ja. En... Uh, ja, hij, uh, ik denk dat hij nog wel een tijdje mee kan zijn muziek. Absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. ja. Dus nooit. Ik ben benieuwd. Lijkt me goed om mee, uh, mee af te trappen. Niet de dood is eerlijk, toch het verlangen. Die ieder jaar vermenigvuldigt Als een keten van bloed die niet onderdoet Want ze weten het zo goed en nooit Zal er één komen Die zegt hoe het dan wel moet Niet het leven is eerlijk, doch de image van die gebouwd worden kan op een nietzigend plan de vrije mens is een fictief begrip een geestelijke slip op ieder slip en nooit zal er een komen als die omzeild moet worden, die clip. De mens is eerlijk doch zijn ontwikkelingsdrang Ze zijn zo bang, want het duurt zo lang met hun beschaving Innerlijk zijn ze nog dier, instinctmatig en fier op hun lichamelijke zwier En nooit zal er een komen die hem verheft uit zijn uiterlijke sier En niet seks is eerlijk, doch de zuchtenaar Vulgair en onwaar, als een hondenpaar Ze dragen mensen zich, die die naam waardig moesten zijn Maar de achtergrond is te klein, van hun verlicht helder brein En ik ben benieuwd, of er een zal komen Die net als ik zeg, het is gewoon fijn Weet u ook alweer, wat was zijn eigen naam? Her, uh, Herman Sors van Loenhout. Herman Sors van Loenhout. En, uh, het was natuurlijk een, uh, een ontzettend hippie, zo zag je er ook uit. Ja, zeker in die tijd. Ja. Ja, ja. Uh, en het is ook iemand, ja, als je natuurlijk. Uh, hij is ook makkelijk te parodiëren. Ja, als ja. Je hem, ik, ik ben bij het om hem serieus te nemen, want ik zie ook zijn kwaliteit. Maar als je nagaat dat uh, beroemde. Uh, scènes van uh, Coat en Bier met Koos Koets, ik weet niet of je die nog kent. Ja, ik weet het ja. wel, Ontzettende <laughs> hippie. Dan moet je toch een beetje aan allemaal denken. Jiske vet. Hij ja, ja, ja. heeft hem ook heel erg, nee, misschien niet ja. hem, maar dit type op de hak genomen. Ja, ja. Het is natuurlijk ja. makkelijk omdat hij zichzelf zo blootgeeft om Klops. daar een parodie op te maken. Ja. En, um... Ja, ik heb altijd wel ontzag voor hem gehad. Met zijn gitaar en zijn mondharmonica, ja. Een Nederlandse Bob Dylan, wat je zegt. Maar mooie teksten en een aansprekende teksten, ja. En die kon je meezingen. Zeker, zeker. Bob Dylan was altijd wat moeilijker, maar deze kon je wel meezingen, inderdaad. Ja, ja. En dan kwam natuurlijk ook het Eindhoven. Hè? Net als Peter Koelenwijn. Ik denk dat hij elkaar ook ja. kenden. Nou, tijd, het grappige is. Uh, wat ook heel goed in zijn repertoire past. Is het nummer Where Do You Go To My Lovely. Van Peter ja. Sartsen. Dat is vertaald. Okay. En dat heeft, dat heeft dus uh, allemaal ook uh, gezongen. Waar wil je heen gaan mijn liefste. Fantastisch. Ah. En de sfeer is helemaal intact gebleven. Prachtig. Uh, ja. uh, ge, uh, met met uh, accordeon. En met dezelfde, hetzelfde geluidsbeeld. Heel okay. mooi. Ja. En jij noemde Peter Koelenwijn, ja. de Nederlandse vertaling van Where Do You Go to My Lovely? is van Peter Koelenwijn. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk wel grappig, die twee moeten elkaar toch gekend hebben, ja? Ik denk ook zeker. Ja, daar had ik Rick nodig, hè. die had het vast, vast ja, ja. over dat Heeft dat al geweten, ja. Hoe zou dat nummer nog draaien? Waar ga je heen, mijn liefste? Ja, het heet ja. Um, Volgens mij, waar wil je heen gaan, mijn liefste. Tiffany's schittert je sterk elke dag In je weelderig ingericht flatje Aan de boulevard Saint-Michel Vind je platen van Stones en Beethoven En een vriendje van Sacha die Stel is het niet Maar waar wil je heen gaan mijn liefste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 Volg je stap voor stap Van de Agakan kreeg je een renpaard En dat hou je alleen voor de grap, voor de lol Een paar mannen met enkele miljoenen Eten totaal uit je hand Je afkomst is duister voor ieder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 Twee kinderen, mager en koud Maar beiden bezield van verlangen Zich uit het stof te vechten en jou is het gelukt Maar kijk me nu aan, Marie Claire En bedenk wat je eens bent geweest Ga dan en vergeet me voor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 geeft ook kritiek op iemand die uh, doorgeschoten is in de rijkdom en zichzelf kwijt is geraakt dus past okay. heel goed ja. in zijn repertoire. Nou, er wordt ook gezegd uh, er zit ook zelfreflectie in zijn, in zijn nummers en uh, hij had dus heel veel kritiek op zijn omgeving, maar hij had ook zelfreflectie en zelfreflectie okay. is het wondermiddel tegen de polarisatie waar we nu in we zitten in de tijd van polarisatie hè? Ja. dus die zelfreflectie dat is gewoon eigenlijk heel goed. In ja. zoverre is, het, is zijn, zijn werk ook wel relevant. Anno ja. 2025. Ja. Ongelooflijk knap hoor. He? En daarom is één van hen, ben ik, ook zo'n goed voorbeeld van zelfreflectie. Oké. Okay. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk uh, zijn, eerste, zijn eerste nummer. Waarmee hij dus, net niet ontdekt werd. Maar, dus uh, B-kantje van, uh, <laughs> ik ben benieuwd. Ja. Ongelooflijk. Uh, ja, ja. Nee, de, de B-kant was ben ik te min. En oh, de A-kant okay. was... één van hen ben ik. Ja, oké. Okay. En dat, dat nummer werd een flop. Maar de B-kant is dus... waardoor die ontdekt werd. Daarbij toch in een mooie tijd geleefd. Ja, ja, ja. Nog steeds eigenlijk. Ja. ja. Oké, okay, dus uh, hier komt één van hen ben ik...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 Ja, een ja, mooie tijd hè. Liever een rust in de keuken dan een raket in de tuin. Herinner je dat nog? Ja. ja. In een Dogmand interview in september 67... Kon het allemaal aan dat hij niet langer het imago wilde nastreven... ...van die dwarse protestzanger die gaat tegen de samenleving. Ja. Hoewel ik daar, dat heeft wel prachtige nummers opgeleverd. Maar hij wou meer een aardige bloemenkind zijn. Want het was natuurlijk ook een beweging ja, van ja. Flower Power... Where you going to San Francisco, dat nummer. Zeker. En daarom heeft hij dat nummer Blommenkinders okay. geschreven. Ah. Je kunt zeggen, de Flower Power heeft helaas niet veel opgeleverd. Ik weet niet. Nee. Moeten we dat concluderen? Ja, moeten we concluderen. Maar langs, ja. goed, ja, nou ja, ik bedoel, als ik die protesten soms zie op straat. Uh, ook daar moeten we niet te veel over ingaan. Dan, dan heb ik liever flower power. En dat ze de boel afbreken. Maar goed, Armand wilde de mensen het laten zien. Dat is ook waardoor we, waar we het bij um, Baron en de Groot over hebben gehad. Dat je, dat je in die, die, die volwassene wereld met je strakke pakje je stropdas en je ja, uiterlijk vertoon. Ja, ja. Dat je daar eigenlijk weinig kans maakt om gelukkig te worden. Nee, okay, ja, en dan moet ik ja. ook denken aan Robert Wyatt. Die heeft er ook over gezongen. Klopt, ja. Ik moet ook denken aan Working Class Hero van John Lennon. Ja. Dat kan later. Maar hij zat echt op dat spoor. En het is gewoon een, ja. uh, ontzettend lollig om dat te constateren. Ja. Het is nog actueel. Als je het leven aan je voorbij laat gaan in de zucht naar meer. Dan zie je eigenlijk de belangrijke dingen. De dingen die het echt doet, doe, doet over ja. het hoofd. Dus het is een cliché. Ja. Maar dat is wat hij met Blombergenders ja, ook okay, wil Mooi zeggen. Gezegd, ja. Er zit wel behoorlijk veel diepgang in eigenlijk dan wel. Ja. Het is meer dan een uh, simpele protest van Zeker. Uh, ja, niet Zeker. doen, huppakee. Maar hij heeft nooit over Vietnam gezongen eigenlijk of zo. En dat, Volgens mij niet, nee. nee dat is de tijd ja. ja. Hij hield het dicht bij huis over ja. uh, zichzelf en over, over wensheid, uh, uh, ja. jezelf niet kwijtraken. Ja.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 Ik dacht als ik dan Blommenkinders draai met het verhaal wat ik ook net vertelde. Ja. Dan moet je eigenlijk dat volgende nummer. Dat heet Want Er Is Niemand Die Echt Iets Om Je Geeft. Ja. Dat klinkt natuurlijk een beetje zielig. Het zou ja. Corrie in de Rekels. Maar dit is een heel... Hij zingt het fantastisch. En het is ook heel uh, to the point. En het heeft ook echt wel... Uh, ...betekenis dat nummer. Okay. He, we hadden het net over John Lennon... ...met zijn uh, working class hero. Ze stuurde je van school af. En uh, dan moet je het maar... Uh, mm -hmm. ...maar dan zit je vol mm -hmm. van angst... ...en dan red je het niet. Nee. Daar zingt John Lennon over. Nou, als we dat serieus willen nemen, dat nummer... Van Imagine. Ja, zeker. Dus het komt, op, ja. Nee, het staat op uh, Plastic Owner, bij het nummer. Ja. Dan is dit net zo relevant want die tekst gaat exact over hetzelfde. Ja, ongelooflijk. Hè? Want er is niemand ja. uh, Hij zingt: je komt van schoon met een papiertje in je zak. Daar zo begint ja. hij dat. En uh, nou, dat gaat dus, dat is gewoon alleen maar. Uh, want er is niemand die echt die som je geeft. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, het staat eigenlijk nog net zo vast in de maatschappij als, als 50 jaar geleden. Het is, uh, het is één. sommige mensen zeggen het is een van de beste protestlieden ooit gemaakt. Hoe want vind je is dat? Niemand. Toch ja, legendarisch allemaal uit Eindhoven die dat allemaal heeft uh, ja, gemaakt. Je moet toch anders naar hem kijken ja, als je dit soort informatie krijgt. Ja, ja. Dan laten we gauw geluisteren, want er is niemand van Armand. Je komt van school, al dan niet, met een papiertje in je hand. Dan met een trap de maatschappij in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 Je kunt op vakantie met 25 piek in je zak Je wat je geld voor je tent Dan ben je blut tot zak Je eet van vreemden of van vrienden mee Maar je scharrelt wat bij elkaar En als ze het zouden merken Dan ben je toch nog met een paar Maar de strijd om zelfbehoud verlies je Omdat men dat volstrekt niet wil. Je bent uiteindelijk zelf de dupe Maar je paard heeft alle schuld Want er is niemand die echt iets om je geeft Je staat alleen in een wereld die voor zichzelf leeft Ze zeggen doe net als een ander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 Uh, ja oké okay. zeker wel behalve we hebben het over die vertaling gehad maar ik moet hem voorbehoud maken Pim maar ik dacht wel dat hij al zijn te teksten zelf uh, ja, schreef idee, ja. en uh, ja, ja. hij is dus wat uh, van platenlabel ook heen uh, en weer gezworven. Ja. Philips vond hem uh, niet braaf genoeg dus hij mocht bepaalde teksten ook <laughs> zijn het propageren voor cannabis natuurlijk altijd. Ja. Dat, dat, dat, hij is naar een ander label gegaan, eigenlijk onverwacht een label van Johnny Hoes. Johnny Hoes ja, verwacht ja. Ik dacht gewoon niet dat je daar. Maar daar mocht hij dus wel zijn. Kon hij wel zijn ei kwijt. Ja, maar Johnny Hoes was een groot hoor. Ook Ken zeker wel, daar ja. in Brabant of zo, ja. ja. ja hij heeft een dus hele heeft grote. Hem, uh, hij heeft heel veel mensen gepusht en uh, opgenomen. Hij nou, heeft hij is, goed ja, gedaan. Ja. Ja. ja, hij heeft hij zeker ja. goed gedaan. Belangrijke speler geweest in het Nederlandse krochten van de Nederlandse popmuziek. Ja. Nou, wil je nog zo'n soort nummer horen? We hebben het nu gehad over. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Ja. En, uh, en dat het is juist het volgende, de pest. Het volgende nummer. Ja, ja. ja inderdaad. daar komt een tekst in voor als. Uh, met je jeans en je pet, je loopt als een schooier bij. Hou er rekening mee dat je het op die manier in de maatschappij niet redt. En uh, we zijn gebonden aan de buren en ze zijn gebonden aan zichzelf. Met hun streven naar succes, met hun zenuwen op half elf. Dus het, het is misschien een beetje zelf in diezelfde sfeer. Al die, al die nummers, het, het kuddevolk en uh, ja. de ja. middenstanders. Het werd natuurlijk allemaal werd een beetje... Uh, deden naar gekeken, maar goed dat was het hippiedom dus, yeah. uh, en de vraag is uh, hebben we dan de boot gemist zouden wij gelukkiger zijn geworden als we gewoon lekker uh, jointjes waren blijven roken en, uh, yeah. en niet uh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. werken voor je pensioen <laughs> ja, dan moet je wel wat kunnen hè? moet je wel tenminste een mondharmonica of een gitaar hebben want, yeah. Yeah. Of, of schilderen, je moet dan wel een creatieve ja, uh, outlet ja. hebben maar je hebt het net over zijn gitaar. Dat was toch wel uh, waarop zich begeleiden. Heeft hij ook nog met een, uh, een groep of een uh, orkest samengespeeld? Misschien wel op zijn albums of zo, hè? Het ja, is niet alleen uh, dat kale gitaargeluid met de uh, mondharmonica. Nee, ja. ik vind... Uh, luister maar. Ik vind inderdaad uh, opvallend goed uh, georgestreerd. En de productie was echt opvallend okay. goed. Ja. Dat hebben we ook wel met Abba de Wende gehoord. Ja, dat, uh, ja. dat is ook een goede producer. Goed georgestreerd. Ja, goede ja. producers. Maar ja. dat was, waren toch in die tijd al uh, goede mensen bezig. Ja. Okay. Ja. Dus ik vind het absoluut... Uh, dat is ook... Ik denk... Dat Draagt ook bij aan de houdbaarheid van die muziek dat het nog steeds uh, ja. gewoon goed klinkt. Maar je vertelde net dat hij in vrouw wou die eigenlijk niet meer als uh, protestzanger gezien worden, ja, maar daarna ging hij wat toch misschien maatschappelijke issues aan de kaak stellen of zo. Hè? Ja, volgens mij dat misschien wat je bedoelt: dat blommerkinders van ja, la va la lief voor elkaar zijn. Dat was denk ik meer een soort uh, periode waarin hij dat. Uh, ook kwijt wilde en ja, in een, in een lied ja, ja. vertolken. Maar over het algemeen is hij toch wel, uh, wat moet ik zeggen, anti-establishment en toch wel protestzanger gebleven. Ja, ja. He, want ja. het is. Uh, ook, ik moest ook een beetje aan Johnny van Doorn denken. Johnny de oh, okay. ja Die, die ja. was ook altijd bezig met de zelfkant. En met, uh, nou, niet, ja, Klopt, ook wel een beetje zelfdestructie, maar ook wel dingen creëren. Ja. Poëzie in het geval van Johnny van Doorn. Maar die was wat later, hè? Uh, ja, die was later. Maar ja. toch ook al, als ik denk aan Johnny De Self kijk... was dat okay. niet eind jaren 60. dat ook Zet. niet heel erg in die Sorry. tijd? Ja, Misschien ja. moeten we dat nog even opzoeken. Maar ja. uh... Het is een seertje, geen barst. En je schreeuwt om het hardst de volgende gelijk te zijn. En wat je ook doet, nooit is het goed... Alle ouderen trekken immers één lijn Je loopt er als een schooier bij met je jeans en je vet En hou er rekening mee dat je het op die manier in de maatschappij niet redt Wat trek jij aan van dergelijke huichelarij? In hun hart verzuchten ze immers zelf. Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfval half. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje. En dat is juist de pest. Dan een ander wil doen. En je bent eigen gereid en de manier waarop je vrijt getuigt niet bepaald van hoogstaand fatsoen. Maar met het kundebol hoef je echt niet mee te gaan. En de manier waarop jij leeft gaat zo geen donder aan. Want een hele manier van doen ...is onnozel en dwaas ze hebben een opgedrongen mening. En ze zijn zichzelf niet eens de baas. Ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halbel. En gebonden aan familie. Aan traditie en de rest. In een hele kleine kringetje. En dat is juist dat best. Wat ik niet te denken hebben we eigenlijk nog wel. Protestzangers op dit moment. Ik zou maar ja. Past dat toch in deze tijd? Nou, misschien die rappers. Er is natuurlijk een bepaald soort rap die je toch als uh, protest tegen alles ageert, ja. Je kan me alleen nog de punkeren die zich afzetten tegen de maatschappij en zo. Ja, ja, ja. maar Nederlandstalig? Hebben we hebben daar nog... Uh, nee. Het gaat ons allemaal een stukje beter, denk ik, hè? Ja. Dus misschien is, is, die, uh, is die reden ook een beetje weggevallen om... Uh, ja, maar ja, dat is wel toch net zoals Ali B of zo, of dat, ja... Gaan we het ook over Bias hebben, dat kan. Die zit niet in de baaiers, die is volgens mij ergens in de baaieroet of zo. Of ja, maar goed, goed. Ja. Is, binnenkort zit hij dan in de baaiers. Maar uh, dat is wel een deliquent, toch? Of niet? Onze knuffel Marokkaan, die is wel van zijn voetstuk afgedonderd. Zo jammer, dan hadden we een knuffel Marokkaan. Weer niet Kunnen we goed zeggen. Zijn. Als je vooroordelen had, ja, maar we hebben Ali B, toch? Ja, nou, die, die hebben we dus ook niet meer. Ja ja ik heb het net, misschien heb je gelijk maar ik heb zijn werk nooit uh, zijn werk als ik het nee, zo ik ook niet eigenlijk. Nee, nee. het is maar onze uh, amsterdamse volkszanger andré hazes ja uh, hij heeft hier ook geen protestzanger nee uh, dus bedoel André junior nee de oude ja ja laten we daar maar mee beginnen het was meer van het levenslied. Het levenslied, Ja, was geen protestzanger. Ja. Nee, nee. Ja, zelfs nee. nog uh, het gevoel wat, je de, wat Ramses Shafi in zijn vroegere ja. liedjes opriep. Ja. Dat hij alleen langs de straten dwaalt. Het is stil in Amsterdam. Ja, dat dat kan is wel, ja. wel ja. het gevoel. Want hij was natuurlijk ook uh, in, zekere, in zekere zin een paar jaar, toch? Ramses Shafi. Zeker, ja, uh, dat geloof ik ook met wel. Met prachtige ja. liederen, prachtig. Maar ik ja. denk dat. Um, ja, die categorie mensen. Ik weet niet of die je die nog hebt. Hè? De Johnny van Doorns. Ramse Shaffi, Allemaal. Dat, die dat vertolkte dat, ja. dat echt buiten de maatschappij staan. En daar een, een mooie creatieve draai aan geven. Ja. Dat mis ik wel een beetje. Ja, misschien moeten we toch meer naar de cabaret kijken dan. Waar misschien dit soort dingen wel uh, naar voren en naar boven komen. Ja. Niet zozeer als liederen of zo. maar uh, Zeker. Ja, de, de, de cabaret is zeker ja, nog wel relevant. Ja. Ben ik helemaal ja. met je eens. Ja. ja, ik kom toch wel... Uh, in die zin is het ook niet heel veelzijdig, zijn werk, maar het hoeft ook niet. Want nee. dat nummer zoek je zo eenzelfde verschijnsel mens. Ja. Een heel zachtmoedig nummer eigenlijk. Want hè, wat het eindigt steeds met: kom dan bij mij. Het ja. is een heel erg mooie En die eigenlijk zijn zachte kant weer laat zien. Mm -hmm. Want het is, het is uh, hey, ik moet denken aan. Uh, Carol King, Do You Need a Friend, He, als je, oh, When ja, You're Down ja, and Out. Cool. Ja, er zijn ja. natuurlijk heel veel van dat soort liedjes geschreven. Maar hij zingt hier, als de straathonden je zelfs Nou, <laughs> Als een paria onteerd en je weet zelf niet meer wie je bent... omdat je het spreken hebt verleerd en je door iedereen verlaten voelt... en als je voelt, ik ben niet vrij zoek je zo een verschijnsel mens, kom dan bij mij. Ja, dus het is wel een mooie uitgestoken hand. Ja. Uitgestoken hand. En het is een heel mooi nummer, wat ik wat ja. ik uh, eigenlijk wel. Het moet eigenlijk wel in het rijtje wat we nu Is die wel gewaardeerd geweest geworden? Ja, dat hebben mensen zich afgevraagd. Onder andere Dave van Raven van de Kik. Die dacht ik ga eens eventjes uit... Nou, hij zat niet in het jaardenhuis, Maar ik ga hem wel eens eventjes weer wakker schudden. En we gaan samen een plaat maken. Hij had ook in zijn jeugd al hele slechte gezondheid. Astma en longproblemen. En hij heeft natuurlijk wel geleefd met veel roken. Dus ik denk dat het hem... En een paar jaartjes gekost toe. heeft. Toch wel, ja. Ja. ja. Maar goed, ja. Hij, hij, is bijna, hij is bijna 70 geworden, geloof ik. Ja, nou, dat is toch een mooie ja. leeftijd, ja. ja. Hoe was het? Ja, bijna ja. 70. Maar ik zou hem toch wel willen, in de, uh, willen plaatsen in de krochten van de Nederlandse popmuziek, hoor. Ik denk dat hij wel een, een belangrijk ja, iemand is geweest, ja. ja. ja, ja. Ja. Ik, ik, die man van die de stand belt. Misschien heeft hij dat al. Maar zou de gemeente Eindhoven uh, even bellen? Ja, ik zou me niet verbazen als ze er... Maar ik vind nee. een man van Als je voor je ledigheid bent beloond. Als je op doorzakken van ellende staat, omdat iedereen je hoont. Als je niets meer ziet door een was van drank en schreeuwt, niet ik maar zij. Zoek je zo eenzelfde verschijnsel, mens. Dan bij mij Als de je Jezelf smijden Als een Paria onteert En je weet zelf Niet meer Wie je bent Omdat je het spreken hebt Verleerd Als je je door Iedereen verlaten weet En als je voelt ik ben niet vrij. Zoek je zo eenzelfde verschijnsel, mens? Kom dan bij mij. Een loze natuur, omdat je de teveel kapot gemaakt hebt en je beseft toch nog uren. Alleen die pijn van binnen, die je aanvreet, je ziel erbij, zoek je zo eenzelfde verschijnsel mens. Want nu komen we en, eigenlijk bij zijn grootste hit. Ja, dat is een mooie afsluiten, ben ik te min. Ja, dat kan ieder. Is er klassenstrijd klassestrijd in Nederland? Het is ook een beetje uh... ja, nu niet meer zo zie je, denk ik nee. 70% van de Nederlanders heeft het gewoon erg goed. Materieel gezien absoluut. Materiaal, ja. Ja. Ja. Ja. Maar vroeger denk ik meer inderdaad. Ja. Misschien ook de verzuiling had er ook mee te maken of zo. Maar ik denk zeker die, die klassestrijd tussen. Uh, het is gewoon ja. voetjesvolk en zo. En, uh, ja, Zeker. Je bent een hippie en je, komt een, uh, je wordt verliefd op een leuke dame, maar die zit in een hele keurige upper-middle-class familie en uh, ja, ja, vecht je daar maar eens in. Daar gaat het over. Ja, Ik vind het ook wel een beetje gelijk met uh, Like Rolling Stone, ja, die eigenlijk ja, ook zoiets de, de sfeer, ja. absoluut. Daarom ja. zeg ik, Dylan zit, is altijd wel uh, dichtbij, want uh, oh, hij dat speelt het. Hij speelt ook mooie mondharmonica in het nummer. Zeker, ja. Het meest Dylaneske nummer, denk ik wel. Hè? Ben ja. ik te min. Ik, het verschil met een Boudewijn de Groot vind ik, is er wel heel erg. Maar het is toch nog wat moeilijk uh, kort te omschrijven. Ik vind, uh, het Baldwin is meer literair, hè? Ja, het, uh, wat meer uh, uh, uitgekristalliseerd, meer uh, af, laat ik het zo zeggen. Ja, ook. Uh, yeah. Maar het is ook meer, echt meer van de straat van uh, deze Onze Vriend Armand. Ja. En, en uh, kijk... Ik denk dat je hoort uit de tekst van en de Groot dat het uit een gegoede heem steeds uh, familie <laughs> komt. Ja, maar die zijn ook wat, uh, wat kleurrijker of zo. Of zo. Wat, daar kan je wat verder over nadenken. Ik denk dat uh, uh, Armand gewoon recht toe, voor, uh, recht toe recht aan is, inderdaad. Ja. En met uh, ja, -de en de en, Groot uh, kan je nog eens denken: nou, wat bedoelt hij in godsnaam, inderdaad? Ja. Ja. ja, dat gaat wel. Uh, ja, ja. uh, daar moet je gymnasiast voor zijn. Ja. Dat dat het land wel. van de Maas en Waal is er ook verschrikkelijk mooi... wat hij daar allemaal bij haalt en doorhaalt. En, uh, ja, ja. ja, ja. Omdat, ja, omdat hij misschien ook het schilderij van uh, Jeroen van... Bos. Uh, uh, Bosch Jeroen ja, Bos. Nee, ja, Bosch, ja, ja, Jeroen Bos beschrijft. Ja, die halen hun inspiratie wat breder... Ik moet zeggen dat is wel heel trouw geweest aan zijn missie van uh, ja. zeg maar de, de, de, de vrije geest versus ja. Ja. de geordende ja. maatschappij. De getemde volwassenen. Komt het ook een beetje door zijn jeugd? weet je dat toevallig? Uh, weet ik niet. Behalve dat hij dus uh, in een tijdje een beetje als kind vanwege zijn gezondheidsproblemen ja. een tijdje een beetje een outcast wel was. Okay. Ja. Misschien is het, is het daar opgekomen. Okay. Hij heeft natuurlijk ja. de tijdgeest heel erg opgepakt. Pakt, hè, als ze ja. uh, opgroeien ja. in uh, begin ja. jaren zestig. Ja. Maar goed, laten we maar gauw gaan luisteren naar Ben ik te min van Armon. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin...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 dat je pa zo'n succesvol zakenman was Met andere woorden Wat ben jij een boer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 Uh, spoedcursus Armand uh, uh, die ik moest uh, <laughs> nou, je hebt me ooit verwoord hoor zonder meer ja en na uh, Armand komen we bij Jaap Fischer eigenlijk omdat ik initieel uh, dacht nou Jaap Fischer is ook een uh, protestzanger maar dat is eigenlijk niet zo ten eerste is Jaap Fischer uh, toch veel eerder dan Armand van 1960 tot 1963 eigenlijk hè. daarna is hij het een beetje van wel gezegd en is hij wat meer op de achtergrond gaan optreden en gaan zingen en hij is niet zo zeer uh, een protestzanger, Jaap Fischer, maar meer uh, sarcastisch. Hij is geboren in 1938 alweer. En hij is begonnen in 1960, in, uh, toen hij 22 jaar was. Dat was tijdens zijn studententijd. Toen is hij begonnen met liedjes schrijven en zingen eigenlijk. Uh. En dat werd, uh, en natuurlijk initieel werd het eerste uh, op scholen, uh, ging hij optreden. Zo. Maar op een gegeven moment is dat opgepikt. En vanaf 1964 nam de populariteit van Fischer... een heel uh, ongekende hoogte aan eigenlijk. Ja. Maar daarvan zegt hij nou... dat hoeft voor mij niet, En toen is hij gestopt gewoon, ja. Dus zijn hoogtijdagen zijn eigenlijk van uh, ja, 60 tot 63. Heeft Wat? hij ooit air, veel air, Want Het is natuurlijk zo oh, lang nee, geleden. Ik zou het niet, zelf... Nee, nee, nee, ja, nee, nee dat, dat is Dat had je niet eens radio muur... of uh, Veronica, volgens mij, begin jaren 60. Maar hij 60, zou kunnen. Nou, maar, ja. uh, Wat kende oh. jij hem... Vandaan wel, ja, ik heb wel. Uh, ik citeer hem verkeerd, want ik had het net met jou ja over de nozen Met een non, dat is hem niet. Maar nee. ik dacht, zo'n soort liedje had hij toch ook kunnen schrijven. Had hij ook schrijven? kunnen schrijven, inderdaad. Ja, ook een beetje vers. Dus, uh, ik ben dan, ook benieuwd ja. wat je zegt, dat interesseert me dat het sarcastisch is. Ik dacht dat het meer een beetje speels was. Want die Jaap Fischje, daar word je toch niet echt. Uh, raak je toch niet zo snel onder de indruk dat hij nou echt. Uh, ik, mm. Hij maakt ook een, een beetje een. ...brave indruk op mij. Maar misschien vergis ik me. Ik laat me graag overtuigen ja, van, misschien is dat er meer achter Wat je zegt, als je zo over na... ...is sarcastisch. Hij probeert wel uh, mensen uh, een bord voor te houden of zo. Of denkt er eens over na of zo of wat ook. Ja. En hij gaat bepaalde uh, situaties... Ja, ...gaat hij op een hele andere manier uitleggen bijvoorbeeld. Ja. Want in die tijd had het ook over voorbeelden voor Alma. Die had natuurlijk onder andere Dylan als voorbeeld. Ja. Uh, Zouden in die tijd... Dus dan praat je nog een paar jaar daarvoor... Oh, van van uh, Jaap ja. Fischer... Ja. Ja. Waren er al mensen waar hij misschien... Goed door geïnspireerd werd? Ja, ik denk meer die Franse zangers eigenlijk. Oh ja. Ik was zeggen, ik zie het een hele vroege Paul Simon. Met, gita met akoestische gitaar. Ja, nee. Maar dat, dat is nog echt eerder dit. He? Dat is dus veel eerder ja. Okay, ja. ja. Paul Simon is ook veel later. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk die Franse zangers en ja. zo. Ja, uh, dat moet dan. Ja. Maar laten we eens gaan luisteren naar de Sapir. Uit 1961. Hij was in de wieg gelegd voor je Sipiër, tieren, Hij was in de wieg gelegd voor je Sipiër, tieren, Zijn rammelaar was een sleutelbos Hij speelde dit diefje zonder Verlos en had water en brood met plezier Dieren, Hij had een hok met Tralys ervoor, dieren, Hij had een hok met Tralys ervoor, dieren, En daarachter zat een Konijn, een hele groot, en hele Kleinen die kwamen nooit de kerstdagen door Tire liere looi Hij trouwde de dochter van een dief dieren liere lief Hij trouwde de dochter van een dief dieren liere lief En dat vond hij zelf geen enkel bezwaar Want een dief is nog geen moordenaar Ze kende in het vak, dat gaf veel gerief dieren liere lief na 50 jaar werken bij het gevangen dieren, leren lang. Na 50 jaar werken bij het gevangen dieren, leren lang. Vervulde mensen grootste wens. Bewaken van een beest. Van een mens dat woont in een hier voor versierde gang dieren, leren lang.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 En nu in een huis in een stille wijk Dieren, dieren, lijk Ligt onder een lak en een oude sipier Met rondzicht de stank van je never en bier in de hele familie zegt kijk Dieren, dieren, lijk Dieren, dieren, lijk Ja, leuk lied over iemand die gewoon sipier wil worden Vanaf uh, Kinds of aan en dan, uh, daar alles voor doet En dat vind ik toch wel knap van die tekst Want daar gaat hij op allerlei manieren uh, Refereert hij naar sipier uh, zijn Tralies in zijn box en al dat soort zaken. Dus is het, kun je toch zeggen, is het ook een uh, kritisch lied over het cipierschap? Nee, eigenlijk niet. Want aan het eind hebben we de grootste wens dat je een, een beest van een mens mag cipieren. <laughs> ja, Aha. dat is leuk. Maar ik vind vooral inderdaad dat hij toch alle facetten van dat cipierschap of zo. Dat, dat kan hij toch mooi verwoorden, ja. Nee, maar um, we zoeken een beetje naar. Uh, Vergelijkingen ook? Of, uh, nee, nee, ik, ik denk ja. het niet. Ik denk dat hij gewoon een hele eigen stijl heeft. Want je hoort ook, ook in die nummers. Hij, hij speelt alleen gitaar. Ja. Heel kaal eigenlijk inderdaad. Ja. Ja. Geen mondharmonica. Maar die stem die past er wel bij. Zijn liedjes zijn ook heel kort hoor. Bijvoorbeeld uh, Sipir ook maar 1,45. Uh, dus heel kort. Maar inderdaad zijn studententijd heeft hij dus in Utrecht uh, doorgebracht. Um. Maar goed, we gaan uh, gewoon door naar, uh, naar uh, Om Je Geld. En dan begint te zeggen, ja, zij was veertig, hij was de helft. Nou, dan weet je het alle. Dan wordt ze op verliefd en zo, maar dat gaat helemaal fout of zo. En dan, eh, het was niet uit liefde, het was om je geld. En dan gaat het hele nummer over. Dat vind ik er ook wel... Uh, ja, dat is een beetje sarcastisch inderdaad. Daar gaat hij toch wel op terugkomen... Pas past er voorop. En dan wordt die man die eerst verliefd was op die oudere vrouw... die wordt toch zelf ook verliefd op een jongere vrouw. en zo. Dus het, het gaat maar door, het gaat maar door. Ik denk dat de teksten heel leuk zijn. Uh, makkelijk. Maar je moet er even goed naar luisteren. Je moet er even voor gaan zitten. Dus zie je Jaap Fischer met... Om je geld uit 1961...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 Ja, je beurs was dik en mijn hart was klein. En wat doe je dan in de kal? Ja, ik denk dat we nou wel genoeg uh, Ja-Fischer hebben uh, gehoord. Laten we besluiten met uh, het nummer kater. Nou, dat is op zich ook wel duidelijk waar het op gaat. Ja. Maar dan op zijn manier verwoord. Dus uh, Piet, jij bedankt voor jouw geweldige ja, bijdrage. Graag gedaan, allemaal. Pim. Luisteraars ook weer bedankt.